8 uur. Dit is Radio 1, Het Bert van Sloten. Een hele goeiemorgen, straks in het NOS Radio 1-journaal. De halfjaarcijfers van Shell die worden namelijk elk moment verwacht. Eerst het NOS-journaal met Jan van de Putten.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 In Uruguay heeft de nipte meerderheid van het lagerhuis ingestemd met de legalisatie van productie, verkoop en consumptie van wiet. Als de Senaat ook akkoord gaat, wordt Uruguay het eerste land ter wereld dat marihuana volledig legaliseert. Correspondent Mark Bessems. De wietteelt wordt ook gereguleerd, bijvoorbeeld via thuisteelt. Per geregistreerd huisadres of adres mag je zes plantjes hebben.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 De regering van Bangladesh moet ervoor zorgen dat de politie onmiddellijk stopt met buitensporig geweld tegen demonstranten. Dat schrijft Human Rights Watch in een rapport. Volgens de mensenrechtenorganisatie houdt Bangladesh zich niet aan de richtlijnen van de Verenigde Naties... voor het gebruik van geweld en vuurwapens door politieagenten. Sinds februari zijn er zeker 150 demonstranten omgekomen en 2000 gewond geraakt. Human Rights Watch vreest dat als de overheid geen maatregelen neemt, er meer bloed zal vloeien.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 geen van de kandidaten een meerderheid krijgt... komt er op 11 september in Zimbabwe een tweede ronde. En dan is weer nog, veel zon. En het wordt zomers tot tropisch warm, 25 tot plaatselijk 32 graden. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer, 30 tot 35 graden. En in de avond is er kans op onweer. Lekker weer, maar dat zorgt wel voor drukte. En ook voor viezigheid op de stranden. Vandaag worden de stranden opgeruimd. En onze verslaggever die helpt zo een handje mee.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 Bert van Sloten. In het begin waren ze er blij mee. Oh, oh, Gerso, mooie stad achter de. Nou ja, de ondernemers maken zich nu zorgen over het imago dat Gersonigos heeft gekregen. We beginnen met de ziektekosten tijdens de vakantie. MUZIEK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 Ja, klopt. Door de zorg buiten Europa uit het basispakket te halen... bezuinigt het kabinet zo'n 60 miljoen euro per jaar. En in een tijd dat iedere euro telt... denkt het kabinet op deze manier te kunnen besparen. Ja, maar er was al eerder sprake van dat dit voorstel naar de Tweede Kamer zou komen. Um, het liet op zich wachten, maar nu komt het toch? Ja, dat uh, klopt. Het komt in uh, september. Um, het oorspronkelijke voorstel zou al in 2012 komen. Maar ja, dat werd vertraagd, want uh, het, het is lastig om hier een akkoord over te bereiken... met een aantal landen waar verdragen mee gelden op dit moment. Met die landen is geregeld dat elkaars verzekeren worden geholpen... als ze zorg nodig hebben. En de reiziger heeft dan recht op de medische zorg uit het basispakket van dat land. Nou, dat soort verdragen uh, heeft Nederland onder andere bijvoorbeeld met Marokko en Turkije... Dat betekent dat Nederlanders die daar op vakantie uh, gaan recht hebben op het basispakket in dat land, maar ook andersom. In Turkije gaat het dan in totaal om 10 miljoen dat jaarlijks aan zorg wordt uh, uitgegeven via Nederland uh, in uh, Turkije. En in Marokko om 5 miljoen. En die landen verzetten zich tegen die beperking. Het duurde dus allemaal veel langer dan het kabinet had gehoopt. Want het uh, is er eigenlijk al een voorstel van het vorige kabinet. Uh, die onderhandelingen gingen dus heel langzaam. En dat betekent dus ook dat de bezuinigingen... die het kabinet uh, wil bereiken met deze maatregel... Nee. de afgelopen jaren is opgeschoven. En omdat het voorstel nu pas komt... Uh, kijkt het ministerie uh, van Volksgezondheid eigenlijk al aan... tegen een tegenvaller van bijna 100 miljoen euro. Omdat die kosten de afgelopen twee jaar wel vergoed zijn. Maar is er nu wel overeenstemming dan uh, met uh, Marokko en Turkije? Want dat zijn dus, begrijp ik, de belangrijkste landen. Ja, de, nee, er is nog geen definitief uh, uh, akkoord. Uh, maar nu wordt gezegd, we komen nu eerst met het uh, voorstel... en hopen dan op korte termijn akkoord te bereiken met uh, deze landen. Want in de praktijk werkt het zo dat als je ziek wordt... en je komt in een ziekenhuis te liggen in het buitenland... dan krijg je dat gewoon vergoed. Ja, dat klopt. Uh, uh, de, de, de, het geldt voor het hele buitenland, Europa en uh, daarbuiten. Uh, beland je in een ziekenhuis, dan krijg je de kosten vergoed. Overigens wel, alleen maar tot aan het niveau van de kosten... die je in Nederland vergoed zou uh, krijgen. Nou, die regeling geldt voor Europa en daarbuiten. En dat wordt dus aangepast in het voorstel dat in september uh, komt... minister Schippers wil dat die werelddekking, de dekking buiten Europa... uit het pakket wordt gehaald. Daar moet je je dus dan apart voor gaan verzekeren. Maar als ik nu op reis ga... Wat moet ik dan uh, voortaan doen op het moment dat dit wordt aangenomen? Nou ja, zelfs als je nu op reis gaat, is het verstandig om te kijken wat nou precies gedekt is in je ziektekostenverzekering en wat niet. Want uh, bijvoorbeeld uh, op dit moment wordt de, kosten de zorg alleen maar vergoed tot aan de kosten die je in Nederland zou hebben. Nou, als je in het buitenland in een privékliniek belandt, worden dus niet de volledige kosten uh, verzekerd. Dus is het sowieso wel verstandig om te kijken of je daarvoor verzekerd wil zijn. Maar in de toekomst zal het dan zo, zo zijn dat als je buiten Europa reist, dat je sowieso een reisverzekering moet afsluiten waarin de ziektekosten dan worden gedekt. En dat betekent voor de reiziger dat hij tegen hogere kosten zal aanlopen. Want ja, het moet verzekerd worden wat nu in het basispakket zit, wat je nu al betaalt, moet je dan extra gaan betalen. Ja, het moet uit de lengte of de breedte, zeggen ze dan. Maar de breedte of de lengte, hoe je het noemt, Dat zijn wij als, als consument, als reizigers. Ja, want in totaal gaat het natuurlijk de bezuiniging van het kabinet is zo'n 60 miljoen euro. Dat is dus zorgkosten die mensen uitgeven in het buitenland tijdens hun uh, reis. Ja, daar moet je dan toch op de een of andere manier voor verzekerd zijn. En die premie die zul je in de toekomst dan uh, zelf moeten gaan betalen. Helder, dankjewel. Gertjan Dennekamp was dat. In Syrië gaat de strijd al lang niet meer tussen regering en oppositie alleen. Opstandelingen die vechten namelijk ook tegen elkaar. Bijvoorbeeld rond de grensstad, Rasul bijvoorbeeld. Waar Koerdische strijders steeds meer terrein veroveren op de jihadisten van Jabhat al-Nusra. De strijd vindt plaats vlak aan de Turkse grens. Waar correspondent Bram van Meulen ging nemen.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 Verslaggever Paul Sanders is vandaag op het strand. Nou, daar heeft hij wel een lekkere dag voor uitgekozen. Paul, eh, ballen van zonnebrand, heb je ook een plastic zakje bij je? Uiteraard, echt. Want ik ruim nou natuurlijk altijd mijn rotzooi op. dat is, is de reden waarom we hier zijn. Dan is het goed. Op het strand valt Katzand. Links, als we helemaal in de vechten kijken, zien we knokken. het Belgische Knokken liggen. En het is uh, hier heerlijk toeven. Blauwe zee. Het strand is nog uh, maagdelijk wit, maar dat is niet altijd het geval. En dat is, zoals ik net al zei, de reden waarom we hier zijn, Bert. Want vandaag is de dag van My Beach Cleanup Challenge. Er gaan maar liefst de komende 24 dagen gaan een heleboel mensen gaan het strand aflopen. De he het hele Nederlandse strand van Katzand, het meest zuidelijke stukje, naar Oog. En wat gaan zij doen? Zij gaan rotzooi opruimen. Want een heleboel mensen die op het strand heel de hele dag lekker liggen te bakken in de zon... die laten ook een hoop rotzooi achter. En weten... De mensen hier bijvoorbeeld van het strandpaviljoen Mojo Beach in Katzand weten daar alles van. Marco Schabijn is al heel de ochtend bezig met het, uh, het uh, opstellen van zijn terras en uh, het neerzetten van de vlaggen in het zand. Nu ziet het er heerlijk uit. Ja, dat klopt. Het is... Schoon, netjes. Schoon, rustig, netjes strand. Ja. En dat houden we ook zo graag. Hoe ziet dat eruit aan het einde van een drukke zomerdag? Uh, dat valt eigenlijk wel mee. Uh, door het uh, MyBeats onder andere dat mensen afvalzakjes meenemen. en toch uh, bewust worden om zelf een uh, rotzooi op, op te ruimen. Maar goed, uiteindelijk aan het eind van de dag ligt er nog uh, redelijk wat, wat verstrooid. Maar vooral uh, sigarettenpeuken, klein, uh, kleine spulletjes. Ja. ja. Nou hebben jullie natuurlijk als, als strandpaviljoen ook een zekere verantwoordelijkheid. Uh, wat doen jullie? Uh, zo, ja, de, de afvalzakjes bijvoorbeeld meegeven. Als mensen bij de frituur afhouden, krijgen ze een zakje mee van kon gegooid... in het zakje in het plaats van ze allemaal kleine dingetjes weg moeten gooien... dat ze in één keer het afvalzakje uh, meegeven. Uh, S'avonds na een uh, stranddag lopen we zelf even rond je strand. En in de ochtenduren uh, is gewoon, omdat we ook een aantal blauwe vlaggen hebben in de regio... wordt gewoon uh, het strand helemaal schoongemaakt met de beachclean machine. En ook gewoon handmatig. En daar helpen we zelf uh, zoveel mogelijk aan mee. Ja. Het zijn natuurlijk uh, uh, hele goede steentjes die bijdragen. Maar eigenlijk zou het niet moeten horen. Hè? Eigenlijk zou het strand moeten worden achtergelaten zoals je het ook aantreft ochtends. Ja, dus natuurlijk ook het, uh, het, het project uh, My Beach is de gewaarwording van mensen. van, oh, Je komt hier recreëren. Uh, als je zelf op het strand komt... Vind fijn dat het er zo uitziet zoals het er nu uitziet, zorg dan als je weggaat dat het ook weer zo terug uh, eruit ziet. Dus dat is wel het goede van het project natuurlijk. Het is niet alleen maar een schoon strand, uh, schoonmaakteam eroverheen en het is weer netjes. En het is echt de, het publiek uh, bewust maken van een schoon strand en dat het gewoon net zo prettig is. En een kleine moeite is om het even op te ruimen, dus dan voldoende afvalbakken. Dus uh, ze kunnen allemaal zelf aan de slag ermee eigenlijk. Ja. En ik zag ook bij de opgang naar het strand, daar hangt er is een soort paal aan de hangen tasjes aan. Ja, dat klopt. Ja. Dus, en, daar, uh... en daar staat op, uh, uh, onder andere van een schoon strand worden mensen gelukkiger. Ja, klopt. Is dat zo? Want ja, je staat hier heerlijk uh, op blote voeten in korte broek. Het lijkt me fijn om zo te kunnen werken elke dag. Is het zo? Word je gelukkig van een schoon strand? Nou, ik word heel gelukkig als ik over het strand loop. Uh, kijk, ik, ik, ik woon in de streek, ik leef in de streek, ik werk in de streek. Uh, het strand is mijn boterham. En als ik dan over het strand loop... Uh, ik zag bijvoorbeeld vorige week een uh, foto van de Scheveningen aan uh, een dagje strand. Nou, daar word ik echt dood ongelukkig van dat mensen zoveel zo achterlaten. En ik moet zeggen, aan deze kant is het... Uh, ja, ze laten wel zo achter, maar het is echt allemaal klein spul. En uh, resten van vismateriaal, dingetjes. En wij proberen dat gewoon allemaal uh, ja, zoveel mogelijk eruit te halen. Ja, absoluut. Dankjewel Marco. Je moet weer aan het werk, hè? Want ja. het, de, de gasten komen zo. Vandaag worden ook de handjes uit de mouwen gestoken door een heleboel vrijwilligers. Ze gaan hier het strand opruimen. Nu is het nog niet nodig, maar het is toch vooral bewustwording. Mensen, neem je rotzooi mee na een dagje strand. Paul, ga nog eens even lekker naar die zee toe. Laat eens even wat golven nog horen. Het is toch echt het geluid van vandaag, hoor. Die pingel moet u gewoon vergeten, want u kunt doorrijden. Het geluid van vandaag zijn die golven. Het wordt een prachtige dag. We gaan het hebben over de ophef, over de televisieserie O.O. Gerso. Want eerder deze week maakte een Twentse partij in de gemeenteraad... zich al zorgen over een lokale variant van de serie. En gisteren sprak ook de alcoholbrand zich uit tegen de serie... over een groep Nederlandse jongeren die zich misdragen op het Griekse eiland. Het Griekse eiland Kreto, Kreta en de stad is Gersonicus. Met z'n allen zo snel mogelijk een emmertje sterke drank leegslobberen. Fragment was dat uit O.O. Gerso op het Griekse eiland Creta. Kritiek op de serie is er dus volop. Maar wat heeft de serie de plaats gerso eigenlijk zelf gebracht? Daar gaan we even over praten. Daar gaan we vragen. Amira van Rumt, eigenaar van snackbar, Friet van Piet. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Want Friet van Piet, dat is daar in gerso Heeft de serie eigenlijk gevolgen voor Nederlandse ondernemers op Creta? Ja, hij heeft het zeker. Uh, de afgelopen jaren is het zeker zeer stil... Het is erg teruggenomen. De seizoenen waren veel drukker en vooral het voor- en na-seizoen. En door de serie blijven toch vooral gezinnen met kinderen. en de jongeren die dus vroeger hier veel aanwezig waren, die blijven toch door de serie wel weg. Ja. Het beeld is ontstaan dat er vooral uh, groepen jongeren zijn. die die bloemetjes wel heel erg buiten zetten en eigenlijk elke nacht uh, landend door de straat lopen. Ja. Ja, ja, dat is wel het verkeerde beeld wat er verkregen is, inderdaad. Terwijl dat ja. maar een heel klein deel van Kreta is. En van Gersonissos. Ja. En er is natuurlijk veel meer te zien en te doen in Gersonissos. Ja. Merkt u er zelf iets van? Merken de ondernemers er iets van? Ja, alle ondernemers... Er zijn ook al heel veel zaken failliet, helaas. En uh, iedereen zit toch wel op het randje hier. Je hebt natuurlijk de crisis in Griekenland al. En dit, heeft, dit is toch wel... Uh, het tweede gedeelte waardoor ook het toerisme heel erg wordt aangetast. Ja, en dat wordt aangetast doordat uh, ja, de gezinnen komen niet meer. Reisbureaus, uh, zijn die nog wel happig op uh, reizen er naartoe? Nee, wat ik begrepen heb van uh, de reisorganisaties... is dat ze gezondheidszorg eigenlijk een beetje links hebben laten liggen. En dat ze meer de rest stimuleren... en dat ze eigenlijk wachten totdat het verhaal ook zo voorbij is... Maar ja, als we nou weer een nieuwe serie gaan beginnen, dan komen we natuurlijk nooit uit uw draai. Nee, maar kunt u er iets aan, uh, aan doen? Bij persoonlijk als ondernemer ondernemers heel weinig, denk ik. Nee, maar het is, natuurlijk, het is voor een deel ook beeldvorming, want de beeldvorming ontstaat doordat die serie uh, wordt uitgezonden. Uh, ja, soms kan je een tegenreclamecampagne beginnen. Is, is zoiets? Behoort dat tot de mogelijkheden? Ja, dat zou inderdaad een idee kunnen zijn. Ja. Nou, bij deze gratis uh, <laughs> aangeleverd dan. Um, is, er is er helemaal niks positiefs ook uh, te melden over die serie? Nou ja, uh, kijk, voor de zaken die dus uh, vooral met jongeren werken... daar is het natuurlijk wel positief voor geweest. Kijk, bij mij in de zaak komen het natuurlijk nog steeds mensen vragen... oh, heeft Barbie hier gewerkt? Dat blijft natuurlijk nog steeds. En mensen komen nog steeds kijken hoe de zaak eruit ziet. Maar ja, dat is maar een heel klein gedeelte... En dat baseert natuurlijk niet heel gesonisch op. Nee. Um, dat zijn puur die stappende jongeren. En dan moet je toevallig net daarmee werken. Ja, precies. En daar moet je het ook verder niet echt uh, van hebben. Wat u betreft uh, hoeft er geen vervolg te komen met uh, in dit geval Twente jongeren. Liever niet. Dat hebben we, nee. hebben we genoteerd. Nou ja, uh, ja, de discussie woedt in Nederland uh, uh, volop. Maar in, in Griekenland zelf uh, leidt het daar ook uh, tot discussie. Ja, onder de Nederlandse ondernemers. Maar onder de, de Griekse ondernemers? Griekse ondernemers zijn nog niet op de hoogte, volgens mij, dat dit gaat gebeuren. Uh, wij kregen het toevallig laatst, wij het zelf in de Telegraaf, en dat we het erover hadden. En dat we als Nederlandse ondernemers het inderdaad over hadden hoe verschrikkelijk het is. Ik denk dat de Grieken het zich nog niet bewust van zijn. Nee. Op het moment. Omdat de cameraploegen nog niet aanwezig zijn en. dat het nog niet ter sprake is. Ja, precies. Die merken het op het moment dat ze er zijn. Nou, ja, en ik weet, ja, ja, en ik vraag me ook af of dat ze daadwerkelijk laten blijven. Ja. Of, wat bedoelt u daarmee? Nou, met de laatste serie zijn ze ook eerder uh, uitgezonden of verwijderd. En dat ze zich toch wel misdroegen. Dus ik vraag me af of dat ze deze keer wel laten filmen. Ja, en of het gemeentebestuur het ook allemaal toestaat. Dat is het eigenlijk. Ja, ja inderdaad. Nou, ik wens u, uh, ik dank u voor het gesprek. En ik wens u veel succes ook met de zaken. Mira van ja, Runt was dat. Hartelijk bedankt. Eigen dank. van de waar Friet van Piet dus. daarop op kreta. Hey, dit is David Bowie. Absoluut beginners. The day Absoluut beginners. David Bowie was dat. Olie- en gasmaatschappij Shell is zojuist met de kwartaalcijfers gekomen. Het bedrijf, vorig jaar na omzet gemeten het grootste bedrijf ter wereld... boekte minder omzet en minder winst. André Meijnema, economie-redacteur. André, wat zeggen die cijfers en resultaten? Nou ja, en dat zegt voor zichzelf ook de grote baas van Shell. Eh, het is een teleurstellend kwartaal. Verwachting bij analisten was dat meer winst bij lagere omzet... maar het is niet alleen maar eh, lagere omzet, maar ook minder winst geworden... Eh, de winst kwam uit op uh, 2,4 miljard dollar. Tegenover 6 miljard uh, in dezelfde ja. kwartaal een, een, een jaar geleden. Dat is een daling met 60%. Procent. En de omzet gaat ook omlaag met. Uh, nou, zo'n ruim zo'n zo kleine 5 miljard van, van 117 naar 112 miljard dollar. De reden die zij aangeven zijn, ja, ja. we hebben meer kosten gemaakt. We hebben meer uitgegeven bij de zoektocht naar olie en gas. We hebben last van valutaverschillen waarin het bedrijf opereert. Want het is natuurlijk wereldwijd bezig. Ja. En al dat gas en olie wordt ook allemaal gewonnen en verkocht in verschillende valuta. Hoewel die markt eigenlijk voornamelijk een dollarmarkt is. En ook vooral het grote, ja, laten we zeggen, de Achilleshiel of het pijnpunt bij Shell al jarenlang is...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 Nou ja, als je dus minder omzet en winst maakt, eh, moeilijke omstandigheden. je moet ook rekenen, natuurlijk de, de wereldeconomie zelf... dat zei ze in het eerste kwartaal ook, is, is, is erg wisselvallig. We hebben te maken met allerlei economische en politieke ontwikkelingen... waar we geen greep op hebben. Denk ook aan de recessie, de groeiverwachtingen van de economie... als in China, maar ook in Europa. Die verstoren eigenlijk de, de constante vraag naar energie en naar olie en gas. Dus dat is een lastige. Maar het dwingt hen ook tot het maken van keuzes. En misschien hebben ze gezegd... we moeten wel een keertje door onze portfolio gaan vlooien. Het is natuurlijk zo'n reusachtig groot bedrijf... in zoveel landen werkzaam met zo'n enorme omzet, uh, dat je wel een keer afweging moet maken... of je niet een bepaalde stukken moet gaan afbouwen. Dat hebben ze voorbije jaar ook gedaan. Ze hebben heel wat uh, spullen verkocht. Uh, Mag ik even een inkijkje in waar ze aan denken? Nou, ze noemen onder andere dat ze erg en nauwkeurig kijken naar de portfolio in Nigeria... Want dat is wel een pijnpunt. Ik lees hier even vooruit het persbericht dat ze zeggen... ja, we hebben een strategische evaluatie gemaakt overleg... met partners en dergelijke meer. Mogelijke terugtrekking uit belangen in een aantal projecten in Nigeria. Dus wat... niet helemaal, maar een aantal risicovolle. Bijvoorbeeld, of dat ze zeggen... ja, hier is gewoon geen, geen, geen, geen houden of geen werken mee. Uh, dit is voor ons een te grote kostenpost en te veel last... en uh, kost ons te veel, dus dat gaan we niet meer doen. Uh, maar het is wel degelijk een, een, een probleem in Nigeria... wat voortdurend natuurlijk als een soort zwarte piep op het bordje van Shell ligt waarvan ze eigenlijk ook zeggen... ja, wij hebben eigenlijk een, een derde van inkomsten gehad... in het voorbije kwartaal van 12 miljard eh, euro... Uh, dat, is, is, dat zijn substantiële zaken. Uh, daar is niet alleen maar een probleem van Shell... maar dat is ook een probleem van de Nigeriaanse overheid. De Nigeriaanse overheid is natuurlijk een groot houders van het hele project en Shell levert maar een klein stukje daarvan. Yeah. Uh, dus de Nigeriaanse overheid doet wat meer. En daarnaast hebben ze ook gekeken... kijken ze nauwkeurig naar de uh, portfolio in Noord-Amerika... en met name dan de olie, schaalolie... Uh, schali schali en schalieolie yeah. en al daar. En ook daar is men aan het kijken... Van of men daar niet moet terugschalen, om zo te zeggen. Oh ja, afschalen. Ja, maar, maar waarom doen ze dat daar trouwens? Want ik de hele tijd dat daar heel erg veel, althans Amerika zelf, verdient daar heel veel aan. Ja, nou ze kijken natuurlijk naar uh, in welke gebieden zijn we actief. Uh, wat, wat zijn onze exploratiegebieden? Uh, wat zijn onze boorresultaten die we daar boeken? En moeten we niet meer in plaats van uh, vol inzetten en vol gas geven... met heel veel kosten en middelen op grote projecten die misschien wat minder opleveren? En moeten we eigenlijk terug naar projecten die winstgevender zijn? Uh, meer productie opleveren en misschien wat kleiner zijn, maar liever klein en fijn en goed dan groot en breed en minder. André Meijndema over de cijfers van Shell.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 In Uruguay heeft het lagerhuis ingestemd met legalisering van wiet. En als de Senaat ook akkoord gaat, wordt Uruguay het eerste land ter wereld dat marihuana volledig legaliseert. Volgens president Mujica helpt gecontroleerde teelt en handel van wiet in de strijd tegen de georganiseerde misdaad.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 Een klein stadje in Zuid-Frankrijk, vlakbij Nabon... krijgt binnenkort een vakantiekolonie voor homo's en lesbiennes. Zo'n 100 fraaie huisjes worden er gebouwd, middenin de prachtige natuur. Maar de burgemeester wist van niks. Correspondent Frank Renaud. Het moest een vakantiedorp worden voor Britse gepensioneerden... vertelt burgemeester Yves Bastier van het stadje... waar er ruim honderd huisjes gebouwd gaan worden. Tenminste...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 Nou, het is in Nederland uh, wel eens eerder geprobeerd... om ja? uh, zoiets als zorgflats uh, van de grond te krijgen. Maar dat is eigenlijk nooit gelukt. En ja, het is natuurlijk de vraag van uh, waarom is dat niet gelukt? Nou, ja, het zou kunnen zijn dat wij in Nederland een traditie hebben... waarin we uh, ja, toch wat meer zijn van de integratie. Uh, en misschien hebben we ook wat minder kritische massa. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Minder kritische massa, hoe bedoelt u? Nou, er, ja, er zijn gewoon meer Fransen en er zijn meer Duitsers. Oh, die, op die manier. Ja, ja, ja. ja. Van Nederlanders, dus, dus dat zou kunnen. Ja, ja. Maar dat, dat wil niet zeggen. Overigens dat er dat er geen behoefte is aan uh, roze vriendelijke zorg. Ja, nee, maar, maar maar die initiatieven die er destijds zijn genomen, die ja. hebben nooit echt tot resultaat geleid. Nee, er is eigenlijk uh, uh, op dit moment maar één uh, roze uh, ouderen. Complex, dat zijn uh, aanleunwoningen bij, uh, bij, bij het Rietvinkhuis in Amsterdam, uh, het Ella Rieshuis. En uh, uh, ja, dat is wel specifiek voor die doelgroep uh, bedoeld, maar andere initiatieven zijn uh, ja, tot nu toe in schoonheid gestrand. Ja, want hoe weet je uh, of uh, ouderenzorg rozevriendelijk is? Um, nou wij, wij hebben als COC hebben wij, um, uh, op basis van signalen die we kregen uh, vanuit de ouderen uh, die, die in verzorgingssituaties uh, verkeren. Uh, hebben wij bedacht dat, dat, dat er toch wel problemen zijn die om een oplossing vragen. Um, en wij hebben daar een tolerantiescan uh, voor ontwikkeld. En als je die goed doorloopt dan krijg je een roze loper. En daarmee geef je aan uh, dat je homovriendelijk bent. En misschien is het goed om wat voorbeelden te geven. Ja, dus? Uh, uh, uh, Bij een intake bijvoorbeeld. Niet vragen naar. Goh, uh, leeft uw man nog? Of hoe oud is uw man? Uh, he, als een oh ja. vrouw uh, zich komt aanmelden. Maar spreken over een partner. Uh, een ander voorbeeld is... Uh, uh, ja, dra draaien ze een film uh, wa waar waarin twee lesbische vrouwen de hoofdrol spelen. Uh, of organiseer iets specifieks voor roze ouderen. Uh, dat, dat zijn allemaal voorbeelden uh, wa wa waardoor uh, ook een, een ja, lesbische vrouw, homoseksuele man, een biseksueel of een transgender zich thuis voelt uh, in zo'n verzorgingsflat. Voelen ze zich ook uh, vaker eenzaam? Uh, nou ja, op, op de generatie ouderen op dit moment, uh, die, die hebben nog niet de traditie dat ze uh, ook kinderen hebben, hè, als, als twee mannen, twee vrouwen. Um, uh, en, en in die zin is er wel meer eenzaamheid. Ja, dat is zo. En uh, zeker als je dan in een verzorgingshuis zit uh, waar... waar ...ouderen zitten die, die wel kinderen hebben bijvoorbeeld... ...en daar, daar gaan dan natuurlijk toch vaak de gesprekken over... ...over de kinderen en de kleinkinderen en je kan niet meedoen... ...dan leidt dat wel tot eenzaamheid. Yeah. Daarnaast dat is, is er yeah. ook gewoon echt wel harde uh, discriminatie. hoor. Daar krijgen we ook wel voorbeelden van. Dus uh, we een lesbische vrouw die uh, in de rij staat om mee te doen aan activiteiten. Uh, en waarvan wordt gezegd van ga jij maar terug naar huis, vieze pot. Jij doet niet mee met deze activiteit. Uh, uh, de, uh, verzorgers uh, die zeggen van ik wil jou niet wassen, ik vind jou vies. Echt waar? Ja, dat, ja, dat, dat komt voor. Ja, het, zijn, het zijn natuurlijk niet in grote getalen, maar het komt wel degelijk voor. Dus in die zin is die roze loper uh, is echt wel nodig. Ja, en er is nog een wereld te winnen wat dat betreft. Er is nog een wereld te winnen, absoluut. Ik dank u wel in ieder geval voor het gesprek uh, vanochtend. En dat nou allemaal naar aanleiding van dat Franse dorpje... Uh, waar we eerder vanochtend een reportage over hadden. Tanja Ineke, de voorzitter van de homo Belangenorganisatie COC. Onrust in Amsterdam, in hartje Amsterdam, op de Dam... De bekende levende standbeelden die daar elke dag werken, die dreigen daar te verdwijnen. Neptunus, Batman, een Romeinse ridder, u kent ze misschien allemaal wel, die hebben nog geen nieuwe vergunning. En straatartiesten zonder vergunning, die mogen nog maar maximaal een half uur optreden. De gemeente besloot dat na overlast van een groep Roeme Roemenen, die vorig jaar, toen waren ze verkleed als toeristen, de toeristen lastig vielen. Maar nu dreigt het vergaande gevolgen te hebben voor de vaste spelers op de dam. Dat merkt onze verslaggever Edwin van den Berg.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 hier waren veel Romaniëse mensen yeah. uit Roemenië, zoals like beggars met uh, niet looking kostuums. Nou, hij begrijpt inderdaad dat het komt door uh, de die die vorige zomerseizoen uh, zich voordeden als bedelaars en uh, regelmatig de zakken van toeristen hebben gerold. Wel, je bent nu Ja. Niet helemaal. Maar je suit ligt daar. Wat ga je nu doen? Ik weet het niet. Ik stop. Ik kom voor mijn risico. Het is echt een every... risico to.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 ja, want in een half uur, zegt u, kan ik... Ja, ik kan niet geld verdienen. Ik verkleed in vijftien minuten lang. Als ja, dus... ik moet uh, staan, dan moet ik een uur uh, verkleed en een half uur staan. Nee, maar... ik, ik heb samen met de andere standbeelden uh, gebeld, brieven gestuurd. En, maar en, en hoe, hoe moet het nu verder?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 It's oké. Okay. Genoeg voor brood en uh. oh, nee. ja. oké, okay, dank u wel voor de tijd. Neptu Neptunus gaat weer aan het werk. Ja. Hartelijk dank. Neptunus hij gaat weer aan het werk. En het werk bestaat uit stilstaan als levend standbeeld. Samen met de Romeinse god van de zee en Batman. Ze laten het er allemaal niet bij zitten. En uh, ze zitten samen met nog heel veel andere levende standbeelden. binnenkort op het stadhuis. Het stadsdeel hebben we ook gevraagd om commentaar. Die wil nog niet op dat overleg vooruitlopen. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Ronald Plasterk, die is sinds vorig jaar minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij moet ervoor zorgen dat de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland fuseren tot één landsdeel. Gaat allemaal nogal moeizaam. De provincies liggen dwars en in de Eerste Kamer is er geen meerderheid. En de minister heeft de plannen al een jaar uitgesteld. Maar Plasterk, hij blijft optimistisch. Ondertussen loopt hij al wat langer mee in de politiek en hij heeft leren relativeren. Greet Boer, die sprak met hem. We zitten op het Binnenhof bij de Fontein tegenover de Eerste Kamer. Minister Plasterk, u kwam binnen in 2007 als minister van Onderwijs. U bent nu minister van Binnenlandse Zaken. Uh, ziet u daar hele grote verschillen dat, uh, qua cultuur? Ook een hele andere wereld, toch? U het onderwijs kent u misschien ook beter? Ja, het is natuurlijk moeilijk voor mij te onderscheiden... want uh, er is ook een verschil dat het toen de eerste keer was... Dus dan is het, heeft het iets overweldigends, want je ja, kent de hele wereld eigenlijk niet. En dan moet je dus, ik heb destijds wel eens gezegd, het is alsof je met je skis aan op een voor jou doet net iets te steile helling wordt gezet. Dus je, je moet niet over je schouders naar achteren gaan kijken. Je moet alleen maar proberen je evenwicht te houden en de volgende bocht goed te maken. Um, dat, dat heb ik nu wat minder. Omdat, uh, ik hebt het al eerder gezien, je weet hoe het departement werkt. Je weet hoe de Tweede Kamer, Eerste Kamer werkt. Dus ik heb het gevoel dat ik nu iets meer rust kan Zelfverzekerder vinden. Zelfverzekerder ook? Ja, ik denk het wel. Dat je, wel je weet ook wel, er was, was een voorstel niet aangenomen. Nou ja, dan, dan, dan vergaat de wereld niet. En, uh, en er gebeurt wel eens iets dat je ergens... Ja, er wordt beticht van iets in de pers wat helemaal niet waar is. En de eerste keer dat me dat overkwam, dacht ik van... wat krijgen we nou? Hier moet wat aan gebeuren. <laughs> Want in de wetenschap, ja, als iets niet waar is... Dan, dan moet dat aan de kaak gesteld. Maar ja, nu in de politiek moet je eens denken van... nou ja, goed, dan, dan zeggen ze dat maar. U bent minister geweest in een kabinet onder Balkende... en nu onder Rutte. Ziet u daarin dan grote verschillen? Ik heb wel het gevoel uh, dat... Laten we zeggen, Joop ten dat was degene die minister-president was in de tijd... toen ik lid werd van de PvdA, ik wonderde ik zeer. Maar was eigenlijk een echte partijman... die, die in de coalitie toch altijd wel heel erg ook uh, naar zijn partij keek. En uh, Wim Kok en, en Ruud Lubbers gingen veel meer toe... ze minister-president waren echt een beetje proberen de hele boel aan te sturen. En ik denk dan dat, uh, dat Balken iets meer in de traditie van Joop ten Uyl stond... Um, altijd een partijman in haar nieren. En, en Rutte is ook een partijman in haar nieren, Maar is toch in de eerste plaats nu bezig om te zorgen dat het, het hele kabinet uh, het goed doet en tot z'n recht komt. Nu bent u aangetreden als minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet uh, Rutte 2. Had u toen uh, echt ook sterk het idee... oh, het is een kabinet dat geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer? Of heeft u dat eigenlijk ook werkende weg pas ontdekt dat dat echt zo was? Nee, ik herinner me in ieder geval dat we bij die uitslagenavond... Uh, en, en, dat we daar toen ook wel hebben gepraat over... nou ja, dat kan in de Eerste Kamer. He, heeft dat natuurlijk niet zomaar een meerderheid. U heeft de Eerste Kamer zelf ook nodig voor uw grote hervormingsplan... Uh, de fusie van de provincies. Heeft u ook niet het gevoel toen u dat uh, als minister van Binnenlandse Zaken... als opdracht kreeg van... Dat wordt trekken aan een dood paard? Nou, het wordt wel trekken. Herindelingskwesties en kwesties van bestuur, dus wie gaat waar over... die zijn altijd natuurlijk taai, omdat, omdat structuren al heel lang zo zijn... omdat dat die instituties hun belangen hebben. Dus dat, dat merk je, dat weet je ook van tevoren. U weet ook dat er al zoveel ministers zijn op stuk gelopen... in die zin dat het niet gelukt is. Dus... Ja, waarom zegt u nou, ik ga het toch weer proberen, ik heb het toch aangenomen? Omdat ik denk dat er goede argumenten voor zijn. U heeft het dan over die provinciale fusie, hè? dus tussen Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Stel nou dat dat er niet van zou komen. Dan denk ik dat de komende 25 jaar geen minister van Binnenlandse Zaken meer een vinger gaat uitsteken naar die middenlaag, naar het middenbestuur. Ja, en is dat erg, vraag je je dan af. Hè? Nou ja, en dan kun je zeggen, want het zit wel in mijn ogen dus te verpieteren tussen die steeds uh, krachtiger wordende steden... die ook veel groter zijn dan ze in de tijd van Torbekken ooit waren... en het Rijk, met, met ook eigen taken. Dus die middenlaag die, die, uh, die krijgt steeds minder ontlijf. En ik denk, als, die provincie, uh, als het een grotere provincie zou zijn... dan kun je op de taken waar het om gaat... dus ruimtelijke ordening, verkeer, natuur en milieu, economie... kun je ook echt de vuist maken. Hier in Den Haag, in Europa... Ik, ik steek er inderdaad natuurlijk mijn nek voor uit. Ik, ik loop er hard voor... En ja, God, als het niet doorgaat, dan gaat het niet door. Maar dan, dan zit die provincie laag ertussen en dan steekt niemand er met een poot naar uit. Het is nu uh, vakantie. Uh, wat zal de meeste tijd voor u op gaan slokken in het najaar? Is dat uh, deze fusie, is dat de decentralisatie? Zou het de inlichtingendienst kunnen zijn? Wat denkt u? Uh, die decentralisatie, de, de aanpak daar is om te zorgen dat mensen die nu allemaal in verschillende instanties over de vloer krijgen als er een probleem is in de huishouding, in het gezin, dat dat nu door de gemeente op een veel betere manier voor zich georganiseerd wordt. Dat zou een grote klus zijn? Dat is om het te organiseren, want je hebt 400 gemeenten in het land en, en uh, het zijn allemaal verschillende geldstromen, is dat gewoon heel ingewikkeld. Dat zal mijn grootste klus zijn. Uh, maar je noemt de AIVD, daar ben ik ook wekelijks mee bezig. Gewoon omdat elke keer dat er bijvoorbeeld, neem nou, er wordt veel gepraat over telefoontaps. Voordat er hier in Nederland iemand afgetapt kan worden, moet ik persoonlijk een handtekening zetten. En dan zie ik elke keer een motivatie erbij waarom zo iemand gevaarlijk is waar hij mee bezig is, dat er geen alternatief is om op een andere manier aan die informatie te komen. En ik kan u zeggen, er wordt op die manier echt informatie verkregen waar het land veiliger van wordt. En het allerleukste van uw ministerschap is misschien dat de koninkrijksrelaties ook onder uw portefeuille vallen, of niet? Nou ja, leuk, is, leuk is, is, een, is een kort woord voor een lang... Mooi, lekker warm. Uh, het is, het is, ja, dat denkt iedereen altijd, maar de, de, ja, daar is toch gewoon uh, werken. En uh, het is een hele complexe structuur. We zitten met vier landen in het Koninkrijk. En hebben ook nog drie openbare lichamen. Dus een soort gemeente van Nederland, hè, zoals Bonaire. Uh, dus ik heb er veel mee te stellen. Maar het is waar, het is natuurlijk een uh, exotisch deel van het Koninkrijk. Waar uh... je af en toe dus lekker naartoe kunt. Ja, dat had u bij onderwijs niet. Ja, maar ik, ik reis eigenlijk niet uh, meer dan bij onderwijs. Want toen had ik ook wel eens om andere redenen dat ik, dat ik naar het buitenland moest. Maar het is niet alsof ik daar nou voortdurend heen en weer wip, nee. Ronald Plasterk, de minister. In gesprek met Margreet Boer. Robin Thicke. Oeh. Blurred Lines. van deze lange, mooie zomer. Robin Thicke, Blurred Lines. Julian Assange was gisteren even in Nederland. Althans, via een videoverbinding. Oprichter van Wikileaks heeft tijdens de hackersconferentie... om 2013 het publiek toegesproken. En hij sprak daarbij ook heel even over Nederland. You're in the Netherlands. Uh, you exist under the US government. Oh, that's the route. The Danish... Sorry, the um, Dutch Intelligence Services... En their relationship with the US uh, is een subordinate relatie. Uh, involvement in NATO, NATO is subordinate. Harjan Kamphuis zit in het bestuur van Omen en die slaagde erin Assange te strikken voor het evenement. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is dat gelukt? Uh, omdat uh, Assange, je wist al wie we waren, omdat hij vier jaar geleden op ons vorige event uh, de opening keynote uh, deed. Uh, Wikileaks was toen nog niet zo bekend. Het was een jaar voordat ze echt wereldberoemd beroemd werden met de helikoptervideo. Uh, maar binnen de, binnen de hacker-community was hij al, uh, al wel bekend. En uh, WikiLeaks had ook al wat dingen gedaan met een bank in IJsland onder andere. Dus wij dachten, oh, dat is wel dat is wel spannend. Yeah. Uh, en uh, dus we nodigen hem uit. En ja, sindsdien uh, zijn allerlei mensen uit onze community altijd met hem in contact gebleven. Dus uh, en ja, wij zijn een beetje zijn natuurlijke uh, doelgroep, zeg maar. En bloedgroep ook. Yeah. Dus het was niet moeilijk om hem te overtuigen, maar er was wel wat georganiseerd nodig om het te laten gebeuren. Want het is niet zo makkelijk om zo'n videoverbinding met een iemand in een ambassade die daar vast zit, tot stand te brengen. Dat, dat niet en we waren een beetje bezorgd op mogelijke aanvallen op het netwerk. We hebben gelukkig een heleboel slimme mensen die daar wat aan kunnen doen. Oh, dat, uh, en, uh, en, dat mensen er maar uit de lucht zouden halen. Nou ja, daar moesten we wel rekening mee houden. Ik heb het netwerk uh, los nog niet gezien van gisteravond, dus dat, dat zullen mensen mij me wel gaan vertellen vandaag. Uh, uh, en ja, er is een heleboel georganiseerd. Kijk, je moet begrijpen dat uh, de, uh, de Wikileaks-organisatie krijgt honderden interviewverzoeken per dag. Uh, bovendien is Julian op dit moment bezig in, met een verkiezingsstrijd in Australië... waar hij uh, mogelijk senator gaat worden. En uh, ze runnen uh, een deel van uh, ja, de hulp voor Edward Snowden in Moskou. En dat moet allemaal vanuit een kleine ambassade. Dus ze, ze zijn nogal druk en dat is dan een understatement. Ja. Hij had het heel even in dat kleine fragmentje wat we net te horen hè, over uh, Nederland. Wat zei hij verder allemaal? Wat viel u op aan zijn toespraak? Het, wat mij het meeste eigenlijk is bijgebleven is de prachtige vergelijking die hij maakte tussen uh, het, het, het, het wel wat surrealistische gedrag van, uh, van de moderne westerse overheden... ...als het gaat om veiligheidsvraagstukken en beveiliging en scientology. Dat je zeg maar, je hebt een verzameling ja knettergekke geloven... En die hangen allemaal een beetje als loszand aan elkaar. En op basis daarvan ontstaat een heel wereldbeeld en daar gaan mensen in mee. Ja. En hij zei van ja, eigenlijk die ideeën die binnen, binnen, binnen overheden tegenwoordig leven, leven over wat de problemen officieel zijn en wat we daaraan moeten doen om die op te lossen. Die zijn eigenlijk net zo net te gek. Het is een soort, uh, ja het is een soort bijna een soort collectieve waanzin. En als je er niet zelf zoveel last van had, dan zou je er alleen maar heel hard op lachen zeg maar. Zoals we dat ook over Scientology doen. Ze zijn eigenlijk uh, te bang voor iets waar ze niet bang voor hoeven te zijn. Dat is het. En dat was een beetje de kern ook van, ja, de, van, was, van, van zijn was. boodschap. Ja. En, en, en de mensen vonden ze het uh, allemaal een mooie toespraak. Hoe wordt daar dan op gereageerd? Nou, iedereen zit toch wel heel aandachtig te luisteren. Want dit is wel iemand die uh, ja, uh, verder vooruit denkt. En, en zeker ook uh, ja, de afgelopen jaren. En ook al voordat hij met Wikileaks bezig was, wel vaak. Uh, belangrijke ontwikkelingen eerder zag dan een heleboel anderen. Dus iedereen uh, luistert wel even heel erg met gespitste oortjes of daar nog uh, iets te leren valt. Want dat is ook ja, iets wat we doen op deze bijeenkomsten. Leren van elkaar. Yeah. En dan gaan er gewoon een heleboel vragen over en sommige... Uh, meer uh, in, de, in de persoonlijke relatie. Jeremy Zimmerman, een goede vriend van hem, die was er ook. En ja, die had wel even, even, een, even een moment. Dat was wel even heftig. Uh, maar ook mensen die gewoon zeggen van... joh, maar wat, wat moeten we nu doen concreet? Hè? We zitten hier met 3000 slimme mensen. Wat vind jij nou dat wij moeten gaan doen? Ja. En wat uh, zeg je dan? Uh, nou ja, hij, hij, hij zegt dus inderdaad vooral, uh, vooral doorgaan met de dingen die jullie doen. De praten, gewoon de, de vinger op de zere plek leggen van uh, een aantal van die waanzinnige dingen. En ook uh, individuele burgers die... Uh, de, de, de controle staat een beetje uh, willen ontwijken en gewoon van een burgerrecht op privacy gebruik willen maken. Die helpen met, met, met uh, bijvoorbeeld door, je, door ze mensen te helpen met een e-mailversleuteling en dat soort dingen. En dat zijn ook allemaal dingen die we doen, maar daar moeten we dus nog drie keer zo hard mee doorgaan. Dat was de boodschap. Meneer Kamphuis, dank u wel dat u ons even bijgepraat over ja, het uh, hackerscongres conferentie moet je eigenlijk zeggen. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Katrin Straatman. Metro meldt dat steeds meer jongeren na het overlijden van de ouders uit huis worden gezet. Zonder pardon zouden ze op straat worden gezet omdat ze niet staan ingeschreven als huurders. Volgens de woonbond gaat het om tientallen gevallen per jaar. Japanse vicepremier Aso die heeft internationaal voor ophef gezorgd. Hij zei dat Japan een voorbeeld zou kunnen nemen aan de naties bij het moderniseren van de grondwet. Zonder dat iemand het merkte, werd in 1933 de grondwet van de naties of door de naties. Vervangen. Waarom leren wij niet van deze tactiek? vroeg de vicepremier zich af. Inmiddels heeft Azo gezegd dat zijn uitspraken berusten op een misverstand. Maar dat kon niet voorkomen dat veel Japanse media erover berichten. In Maastricht zijn de afgelopen tijd verschillende ordehandhavers bedreigd en beledigd. Dat meldt dagblad De Limburgen. Eén handhaver heeft aangifte gedaan van smaad en laster. Volgens loco-burgemeester John Aars is de situatie volstrekt onaanvaardbaar. Er wordt gekeken naar maatregelen die tegen de bedreigers kunnen worden genomen. De Nederlandse wijnboeren die zijn blij. De druiven hadden een grote groeiachterstand door het slechte weer van het voorjaar. Maar door het mooie weer van de afgelopen weken... zijn de druiven in de wijngaarden aardig gegroeid. Al duurt het nog wel even voordat er wijn van gemaakt kan worden. Dat vertelt een wijnboer uit Havelte en Dat doet hij bij RTV Drenthe. Ze zijn vorige week pas uit de bloei gekomen. en uh, Dus dat houdt in dat we ook een hele late oogst hebben... Uh, het is honderd dagen na de bloei, uh, kun je oogsten. Dus dat wordt wel uh, eind oktober, begin november. En er komt een film over de geruchtmakende kunstroof in de Rotterdamse kunsthal. Dat meldt het AD. Een Roemeense filmregisseur heeft aangekondigd een film te maken over de miljoenenroof. En de vernietiging van de, me van de meeste werken. In Roemenië is filmregisseur Jiu een beroemdheid. En volgens hem ligt er veel materiaal dat geschikt is voor een hit op het Witte Doek. En niet verbranden, dat witte doek. Na 9 uur bellen we even met Liewe Westra. Hij gaat namelijk fietsen bij Astana. Benieuwd waarom? Blijf dan luisteren.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 het is